refuse to be held down anymore don't nothing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 Around the golden sun We are a billion children When I hear of how the forest have.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 De belasting op auto's is voor provincies de enige manier om zelf geld op te halen bij de burger. Het Haagse vervoersbedrijf HTM voert actie tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op het OV. In de regio Haaglanden rijdt een aantal randstad, rail, bus- en tramlijnen de hele dag niet. En vanavond staan alle HTM-bussen stil. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen in de drie grote steden.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 Op Valentijnsdag trekken veel verliefde stellen naar de hoofdstad Kuala Lumpur om samen de nacht in een hotel door te brengen. Het vieren van Valentijnsdag wordt in Maleisië ook gezien als een zonde. Wat voor straffen de aanhoudende stellen krijgen is niet bekend. Het weer, eerst wat zon in het noorden mist, later toenemende bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 4 graden in Groningen en 8 in Limburg. Dit was het...